12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, commotie op Radio 1. EO-collega Elsbert Gruutke zegt dat ze van de zenderbaas moet vertrekken. Weg moet. Laurens Borst, dat is die zenderbaas, die reageert zometeen. Verdere mediaforum met Elma Draaier en Peter van der Meers... en nu het NOS Journaal, hier is Thorald Megens. Goedemiddag. Premier Shinawatra wil geen vervroegde verkiezingen in Thailand. Minister Dijsselbloem vindt de afwaardering door S&P jammer, maar niet zorgelijk. En het college voor zorgverzekeringen pleit voor onderhandelingen met medicijnfabrikanten. Vanuit het noordwesten gaat het regenen en tegelijk ook harder waaien. 7 tot 10 graden wordt het vandaag. In de namiddag trekt die regen weg, maar die wordt snel gevolgd door wat buien vanaf de Noordzee. Soms met hagel. Morgen valt er nog een enkele bui, schijnt soms de zon. De wind neemt af en dan wordt het 7 tot 10 graden. Zondag is het bewolkt met wat motregen. Premier Yinluk Shinawatra van Thailand sluit vervroegde verkiezingen uit. Tegen de BBC zei de premier dat de toestand in het land daarvoor te onrustig is. In Bangkok zijn al een week anti-regeringsprotesten aan de gang. Vanochtend drongen zo'n duizend demonstranten militair complex binnen. Maar in de loop van vandaag verlieten ze het terrein vreedzaam. Demonstranten willen dat de premier aftreedt. Ze zou er volgens hen voor willen zorgen dat haar verdreven broer Daxin... via een amnestiewet weer terug kan keren. Kredietbeoordelaar Standard Poor's, S&P, heeft de status van Nederland verlaagd. Van AAA, AAA, naar AA+. Vincent Rietbergen vroeg minister Dijsselbloem om een reactie op de verlaging. Die is natuurlijk teleurstellend. Eh, tegelijkertijd loopt de S&P ook een beetje achter het rentebeeld aan. Een Nederlandse... De positie qua rente was al dichter opgeschoven naar Oostenrijk dan uh, naar Finland en Duitsland. En dit, uh, hun downgrade reflecteert dat. U zegt teleurstellend en dat is het eigenlijk? Dat is het eigenlijk. U verwacht niet dat het hele grote gevolgen zal hebben voor de uh, rentestand de aankomende weken? Nee, nee verwacht ik niet. Uh, zoals u weet er zijn er drie grote rating agencies. De andere hebben nog onlangs onze AAA-status gewoon bevestigd. Uh, S&P uh, doet het nu één niveau lager, uh, omdat de groeiraming is bijgesteld. Hun groeiraming komt nu gewoon weer overeen met die van ons. Uh, dus die herkennen we ook. Uh, gematigde groei volgend jaar. Uh, en de rente, zoals gezegd, wij zaten al een tijdje, eigenlijk al het hele jaar, uh, dicht bij uh, Oostenrijk. Uh, en deze rating uh, reflecteert dat. Het is een, eigenlijk, een vaststelling uh, van de periode waar we vandaan komen. Uh, het komende jaar verwachten we nou juist weer dat een aantal zaken positief uh, zich zullen ontwikkelen. De groei herstelt, de werkgelegenheid uh, hopelijk ook weer. De prijsdaling uh, in de woningmarkt uh, bereikt uh, hopelijk snel zijn dieptepunt uh, en gaat ook weer aantrekken. Uh, dus dat is ook uh, waar we nu staan. Uh, en nogmaals, ja, voor het kabinet geldt, we zullen gewoon de groei in Nederland moeten versterken. Uh, en daarvoor doen we heel veel op dit moment. En het tempo moet er dus uh, gewoon in blijven. Schrok u nou uh, uh, van, van deze berichten? Of dacht u toen last het las, nou ja, schouders ophalen en we gaan gewoon weer verder? Nee, ik was uh, oprecht uh, teleurgesteld. Uh, uh, ook omdat juist de positieve berichten nu uh, van verschillende kanten uh, er zijn over de Nederlandse economie. Uh, een jaar geleden had het misschien meer voor de hand gelegen dan nu. Uh, tegelijkertijd, ja, ik zie het nogmaals maar als aanmoediging... om uh, er flink aan te trekken... zodat dat uh, groeiperspectief voor Nederland gewoon weer sterker wordt. Want dat is eigenlijk het belangrijkste punt uh, van uh, Standard and poor. Uh, de groeiverwachtingen in Nederland zijn niet sterk genoeg. Uh, en die moeten omhoog. Minister Dijsselbloem over de verlaging van de kredietstatus. Bij de salarissen van topbestuurders van kleine woningcorporaties... stelt voortaan ook de grootte van de gemeente mee... Minister Blok komt met die aanpassing... naar aanleiding van een rechtelijke uitspraak vorige maand. Sinds dit jaar mogen mensen in de publieke en semi-publieke sector... niet meer verdienen dan 130 van de ministersalaris. Blok wilde met een aanvullende regeling... de topsalarissen voor bestuurders van kleine corporaties verder beperken... Maar volgens de rechter deed hij dat niet zorgvuldig genoeg. En dus is hij met een aantal veranderingen gekomen. Ik heb het nu aangepast. Je ziet dat een aantal corporatiedirecteuren zegt... ja, we vinden het nog steeds te streng. Ik heb het ietsje versoepeld, maar nog steeds is het zo... dat inderdaad salarissen omlaag zullen gaan... en in de pas zullen gaan lopen... met wat we redelijk vinden voor een publieke functie. aantal gaat het veiligheidsakkoord voor Bangladesh ondertekenen. Het akkoord moet ertoe leiden dat fabrieken in het land veiliger worden... Minister Ploemen viel deze week Prenatal, Vibra en Coolcat aan... omdat ze het akkoord nog niet hadden ondertekend. Prenatal laat in vier fabrieken in Bangladesh kleding maken. Vibra heeft na de oproep van Ploemen laten weten... volgende maand te beslissen over ondertekening van het akkoord. En ook Coolcat neemt later een beslissing. Dit is het NOS-journaal, het Dorald Megens. De politie in Irak heeft de lijken van 18 mensen gevonden. Het zou gaan om mensen die nadat ze uit hun huis waren gehaald zijn doodgeschoten. De lijken lagen bij elkaar in de stad Mashhadah ruim 30 kilometer ten noorden van Bagdad. Dit soort executies komt vaker voor in Irak... maar nog nooit zijn er zoveel slachtoffers gevonden als nu. Getuigen hebben tegen de politie gezegd... dat de slachtoffers vanochtend werden ontvoerd... door mannen in militaire uniformen... die reden in zwarte terreinwagens. Onbekend is welke groepering achter de terreurdaad zit. De Maratioce heeft op Schiphol zeven verdachten aangehouden... voor cocaïnesmokkel. Drie mannen waren net aangekomen met een vlucht uit Zuid-Amerika... toen het drugsteam Schiphol hen arresteerde... Drie mannen aan die in hun bagage 30 kilo cocaïne hadden. We hebben verder onderzoek gedaan. En later nog vier mannen aangehouden die vermoedelijk de cocaïne op moesten halen op Schiphol. Het zijn mensen variërend in leeftijd van 18 tot 47. En ze zitten allemaal vast. En de drugs heeft een straatwaarde van 1,2 miljoen euro. Er zijn de laatste jaren veel nieuwe, dure medicijnen tegen kanker op de markt gekomen. De totale uitgaven aan kankermedicijnen zijn de laatste zes jaar dan ook met de helft gestegen. Zo heeft de Volkskrant becijferd. Het college voor zorgverzekeringen adviseerde afgelopen jaar voor het eerst te gaan onderhandelen over de prijs van een duur medicijn. Bert Boer is bestuurslid van dat CVZ. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Boer, het moment is nu aangebroken om te gaan praten met de farmaceutische industrie? Uh, dat moment dat vonden wij inderdaad vorig jaar uh, uh, aangebroken omdat er een, uh, uh, het besef is dat deze medicijnen heel erg duur zijn. En we dat graag willen afwegen tegen de werkzaamheid, de effecten van die medicijnen. Het gaat dus eigenlijk niet alleen maar om de uh, kosten en om de prijzen, maar het gaat er ook om wat krijgen we daarvoor terug in termen van medische effecten. Ja. En daar hebben wij dan ook vraagtekens bij. Vorig jaar is dat moment aangebroken, maar dit is een, iets wat, wat al de laatste jaren speelt. Uh, uh, de, de kosten zijn de laatste zes jaar al met de helft gestegen. Had dit niet veel eerder al moeten gebeuren? Nou ja, de, de, de, er zijn allerlei manieren waarop de overheid probeert om die kosten ter discussie te stellen. En de, de, de, de overheid vindt de laatste tijd dat dat steeds noodzakelijker wordt, ja. gegeven de budgetaire situatie. Ja. En wij hebben vanuit het CVZ al een aantal jaren gepleit, en dat wordt ook opgevolgd, om heel kritisch naar het pakket te kijken, dingen die werken. Die willen we graag verzekeren en dingen waarvan de werkzaamheid uh, betwijfeld moet worden. Mm -hmm. Daar moet je erg voorzichtig mee zijn of niet in het pakket opnemen... Uh, en we hebben uh, uh, ook erg veel nadruk gelegd de afgelopen jaren op een, een, wat wij noemen, gepast gebruik van zorg. Nou, wordt er in, in, in Groot-Brittannië, wordt verwacht dat er de komende twee jaar een, een miljard pond, dat is 1,2 miljard euro, bespaard kan worden op de duurste medicijnen, daaronder uh, veel uh, kankermedicijnen. Maar hebben ze afgesproken dat de prijzen de komende twee jaar niet omhoog gaan. Is iets, zoiets ook in Nederland denkbaar? Dat zou goed zijn. Dat ligt dan niet in de handen van het CVZ, maar dat ligt bij de minister. Uh, en daar zijn, uh, daar, om die reden hebben wij dat ook aan de minister geadviseerd. Uh, open de onderhandelingen over prijzen, waar die, uh, vooral waar die zeer hoog zijn... en waar we weinig inzicht hebben in hoe de prijzen zijn opgebouwd. De minister heeft daar nu de eerste uh, resultaten mee geboekt...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 Uh, uiteraard niet, uh, niet hun concurrentiepositie altijd kunnen prijsgeven. Hmm. Maar op zichzelf dat deze onderhandelingen plaatsvinden... Uh, dat er dus gewoon iets uh, gedaan wordt aan de, aan de zeer hoge kosten... die daarmee gepaard gaan, dat juichen geweest erg toe. Bert Boer, bestuurslid van het College voor Zorgverzekeringen. Ik dank u wel voor de toelichting. Graag tot ziens. Goedemiddag. De FNV roept staatssecretaris Van Rijn op om alle thuiszorg onder te brengen bij de gemeente. Dat is in het regeerakkoord ook al afgesproken, maar begin deze maand besloot de staatssecretaris de persoonlijke verzorging, zoals het wassen en aankleden, toch uit te laten voeren door de zorgverzekeringen. Vakcentrale roept het kabinet nu op terug te komen van die plannen. De FNV denkt dat het prettiger is voor de patiënten als er maar één aanspreekpunt is voor de thuiszorg. Bovendien denkt de FNV ook dat het goedkoper kan. Sport. Schaatser Annette Gerritsen is bij de Wereldbeker in Kazachstan... gedisqualificeerd op de 500 meter. Gerritsen startte twee keer vals. Het was haar eerste optreden in een Wereldbekerwedstrijd... sinds anderhalf jaar. Ze mocht weer eens meedoen vanwege de vele afzeggingen van anderen. Maar Gerritsen had haar rentree iets anders voorgesteld. Tja, zo wil je niet beginnen. Hoe kan dat nou? Ja, ik stond die eerste gewoon al niet goed, de eerste start. En uh, ik ging een beetje weg en toen bij die tweede... Ja, ik weet niet, of, volgens mij uh, stond ik had ik geen één moment dat ik stilstond, dus hij schoot ook niet en hij wachtte super lang. En ja, het is gewoon mijn eigen schuld, ik moet gewoon stilstaan, ik weet donders goed hoe dat moet en uh ja, dat deed ik niet. Komt dat dan door de zenuwen, dat je zo'n tijd niet geschaard hebt in, in dit verband en je staat er dan weer dat je dan uh, zenuwachtig wordt? Nou, Natuurlijk ben je wel een beetje gespannen, misschien dat ze hier wat strenger zijn als uh, bij de mensen waar ik heb gereden, maar uh, ja. Nou, ik uh, ik baal er gewoon heel erg van en uh, ja, morgen heb ik uh, een nieuwe kans en uh, ja, het is, het is gewoon super jammer. Ik had hier uh, uiteraard heel graag willen schaatsen en uh, ja, ik baalde er gewoon ontzettend van en het is mijn eigen domme schuld. Hoe ver kun je zakken, kun je bij Ik vragen? Dan loopt het al niet en dan krijg je dit ook nog. Dit is toch een scenario wat je geen rekening mee houdt. Veel, veel dieper kan het niet. Kan nu al helemaal hoog, denk ik. Nou, dat is toch positief. Denk het jij het, zo? Het kan dus al even beter worden. Nee, ja, het is wel uh, gewoon balen dat het weer gebeurt. Maar morgen, ik heb gelukkig nog twee races. En uh, ik wil uh, met een goed gevoel hier afsluiten. Dus uh, ik heb er nog twee keer de kans voor. Een balende Annette Gerritsen uh, Gerrits reed in de B-groep. Ook Stefan Groothuis kwam vanochtend al in actie in die B-divisie. Hij werd tweede op de 1500 meter. De Amerikaan Joey Mantia won. En om 1 uur, over 50 minuten... rijden de schaatsers uit de aangroep hun wedstrijd. En die is te zien via de livestream op nos.nl. En nu gaan we luisteren naar John Bakker. Bij Met één uh, file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... voor knooppunt Kleinpolderplein, 5 kilometer. Er, sta, er staat er een auto stil op de linker rijstrook. Dankjewel, je John. Even kuchen. Uh, de hoofdpunten uit deze uitzending nog een keer. Premier Shinawatra wil geen vervroegde verkiezingen in Thailand. Minister Dijsselbloem vindt de afwaardering door beoordelaar SMP jammer. Maar niet zorgelijk, zegt hij. En het CVZ, het college zorgverzekeringen... pleit voor onderhandelingen met medicijnfabrikanten. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch... ...Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, wie is toch het jongetje dat het symbool is geworden... ...van de Giro 555-actie voor de Filipijnen? Journalist Wouter van Kleef vond hem. In het mediaforum Elma Draaier is columnist voor Trouw en Vrij Nederland... ...en Peter van der Meers, de hoofdredacteur van NSV Handelsblad. En het gaat onder meer over de rol van staatssecretaris Fred Teven... ...in het proces tegen de Limburgse bestuurder Jos van Rij. De zaak wordt steeds smeuiger, dankzij een toevallige stroomstoring. De staatssecretaris zelf houdt zich muisstil... Ik moet me niet bemoeien met individuele lopende strafzaken. En nu al helemaal niet, omdat ik uit de media heb begrepen dat ik moet getuigen in zo'n strafzaak. En dan is er maar één plaats waar ik dat moet uitleggen bij de rechter. Dus dat ga ik in dit geval ook doen. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? Hoogste score tot nu toe in de nationale nieuwsquiz is 45 en de laatste die daar wat aan kan veranderen is Bob Schragen. En die komt uit Heer Hugo Waarts. Dit is Radio 1 Lunch. We beginnen met het nieuws. Collega Elsbeth Gruteke van EO's Dit is de Dag... stopt per 1 januari als presentator van dat programma. Dat doet ze niet vrijwillig. Gisteren stuurde ze er een tweet over... waarin ze met de beschuldigende vinger... naar zendercoördinator Laurens Borst wijst. Zo zou, uh, ze zou bij hem in ongenade zijn gevallen... en sindsdien, en ik citeer, op zijn hitlist staan... Volgens Elsbet heeft Laurens Borst onlangs tegen de EO gezegd... dat hij haar niet in het nieuwe programma van de EO wil horen. Die komen straks na 1 januari tussen 6 en 7 elke avond op deze zender. De EO is onder druk gezet en heeft aan die druk toegegeven... schrijft Elsbet dus op Twitter. Ja, het is een zaak uit eigen huis, dat is altijd best lastig... maar we gaan er toch even op door, ook al omdat er veel op wordt gereageerd. Aan de telefoon is Laurens Borst, de zendercoördinator van Radio 1. Laurens, goedemiddag. Goedemiddag. Ten eerste, klopt dit verhaal? Uh, nee, van geen kant, hè? Uh, de verklaring die Elsbet uh, gisteren uh, op Twitter heeft gezet... Uh, dat ik zes jaar geleden in een kennismakingsbijeenkomst geweest ben bij de EO... Uh, en dat zij daar onaardige dingen heeft gezegd uh, uh, over mij... en dat ik daardoor nu een soort wraakgevoelens uh, had... en haar daarom van de zender af uh, heb willen halen... dat slaat echt helemaal nergens op. Zij, zegt zelfs, echt... zij zegt zelfs door, die, door dat incident uh, heb jij haar op de hitlist gezet. Ja, ja. Nou, ik kan me die kennismakingsbijeenkomst nog wel herinneren. Uh, dat kan ik me herinneren omdat hij begon met een gebed. Dat hoort bij de EO, denk ik. Dus dat is mij wel bijgebleven. Zoiets maak je niet vaak mee. Maar ik kan me totaal niet herinneren wat in, in dat gesprek... toen de bijdrage is geweest van Elf, dat guttige uh, laat staan... dat ik me kan herinneren dat ze, dat, ik, uh, dat ze negatief is geweest... over de ideeën die ik had rondom Radio 1. Dus dat heeft gewoon echt helemaal geen enkele rol gespeeld... in welke gesprekken dan ook. Ik okay. is het wel belangrijk om dat gewoon uh, helemaal van tafel te halen. Ik weet ook echt niet waar... Dat ze dat soort dingen opschrijft, dat, dat vind ik zo raar. Ja. En ik vind dat het ook ongepast is okay. om, om zulke dingen op te schrijven. Prima, dat hebben is, dat is uh, uh, uh, uh, we dan nu even van tafel. Maar nu de belangrijkste vraag. Uh, heb jij tegen de EO gezegd van ik wil Elsbeth Gruutke niet meer in dat nieuwe programma wat jullie per 1 januari gaan maken? Dan moet ik eerst het verhaal vertellen van uh, de, de nieuwe programmingen van Radio 1. Uh, zoals je weet uh, gaan we vanaf 1 januari 2014 een hele nieuwe programmering brengen. En in die programmering verdwijnt het huidige programma van de EO... wat nu smiddags is anderhalf uur. Daarvoor in de plaats komt een nieuw programma van de EO... s'avonds tussen zes en zeven. Een programma dat een half uur korter is... maar wat vooral meer op drive time zit. Hè. Nu zit in, in dat tijdslot zelfs een deel van het Radio 1 vernaal. Dat betekent dat dat programma een newsy uh, karakter moet uh, krijgen. Nou, in de gesprekken die ik daarover heb gehad met de EO... ...hebben we bedacht dat voor dat programma we het beste kunnen gaan naar een enkel presentatie en niet meer naar een dubbel presentatie? Dan kom je voor de situatie te staan van wie gaat het dan presenteren? Nou, zit de situatie voor dat het programma zeven dagen in de week is. Meestal uh, te maken met programma's die alleen door de week zijn of in het weekend. Dus we moesten een, een, een formule bedenken voor, voor zeven dagen in de week. En in die gesprekken die we daarover hebben gehad. Uh, heb ik gezegd dat ik een voorkeur heb voor uh, door de week voor uh, Thijs van Brink om uh, te presenteren? Nou, en daar hebben we verschillende malen over gesproken. Uh, ik heb gezegd dat ik een voorkeur heb voor Thijs, omdat ik vind dat uh, Thijs sterk is in, in die nieuwsachtige onderwerpen en het helftbed. Een, een hele goede presentatrice is, dus komt uh, ook heel goed uit allerlei onderzoeken. Maar met name voor de langere vind ik haar heel erg geschikt. En dit programma krijgt gewoon echt een heel ander karakter. Dan uh, het programma uh, wat er meer is. En daarom uh, hebben de voorkeur de gegeven de voorkeur aan het uh, aan, aan de tijd van de brink. En uiteindelijk uh, deelt de, de, de, de EO ook mijn mening om het op die manier te doen. Het is een gezamenlijk geweest wat we hebben genomen. Oké, okay, dus de, de, de, de, EO heeft niet, de EO heeft niet gezegd van wij willen ook Elsbet in dat programma hebben. Er nee, is in de gesprekken sprake van geweest: hoe kunnen we die, die zeven uitzendingen over de week uh, verdelen. Daarin zijn verschillende opties geweest. En daarbij is ook bijvoorbeeld een optie geweest... van uh, geef je ook eventueel weer ruimte aan uh, nieuw talent bijvoorbeeld. Uh, uh, kijk, ik ben ook zendermanager van Radio 5. Dat moet ik er even bij halen. Uh, uh, het is niet zo dat Elsbet wordt ontslagen. Uh, Elsbet blijft gewoon bij de EO in dienst. Uh, Radio 5 uh, biedt ook allerlei programma's voor de EO. En zij, daar ben ik ook de zendermanager van. En Elsbet gaat op Radio 5... Uh, verschillende programma's mee te presenteren. Onder andere een programma op dus de zaterdagavond... wat een soort kunststofachtig programma is... met hele lange interviews. En ook door de week, s'avonds tussen acht en negen... Uh, gaat zij daar ook een rol spelen nou, in de presentatie. Ja. Dus het is ook geen sprake van dat, dat het Rutteke verdwijnt. Nee, oké, okay, okay, de, de fans kunnen daar dan terecht. Maar goed, ik, ik heb het idee dat zij toch zelf... heel graag een rol op Radio 1 had gezien. En uh, goed, je hebt uitgelegd waarom... Ja, maar, niet. ja, ja nee. Kijk, dat, is, dat is natuurlijk ik een, een punt. Radio 1 is een fantastische zender, een prachtzender. En iedereen wil daar graag presenteren. Dus ik begrijp heel goed dat zij diep en diep teleurgesteld is uh, dat, uh, dat in, in, in het huidige concept dat daar geen rol meer voor haar is weggelegd. Ja. Dus ik begrijp best wel haar, haar, haar, ja, haar teleurstelling. Maar ik vind, niet, ik vind het echt niet gepast dat zij dat op zo'n manier naar buiten heeft gebracht. Op een manier die gewoon echt helemaal ja. bezijde de waarheid is. Nou ja, goed, je hebt hier de kans inderdaad om dat te weerleggen. Dat heb je ook gedaan nu. Uh, jij vindt eigenlijk Thijs van den Brink gewoon een, ja, meer een nieuwspresentator en geschikt voor dat, voor dat uur. En de EO is daarin meegegaan. Nog één ding, er is nu een actie op gang gekomen om haar toch te behouden. Niet de minste namen staan daarachter. Frits Wester heb ik gelezen. Wauke van Schermburg, wat zeg jou dat? Nou, dat zegt... Ik, ik heb daar uh, over na zitten denken... dat al die mensen die hebben gereageerd... op die Twitterberichten de afgelopen dagen... Waarin, of de afgelopen dag waarin gezegd wordt... Elsbeth moet blijven... dat zijn mensen die uitsluitend afgegaan zijn... want het is de eerste keer dat ik naar buiten kom... Hmm. Uh, op, op haar informatie. En, en zeker voor, voor journalisten... mensen als Frit Wester... Vind ik dat eigenlijk onbegrijpelijk dat ze niet wachten met hun mening erbuiten te brengen totdat ze de hoor en de wederhoor uh, ja. hebben gehad. En nu, na mijn wederhoor, ja, dan moeten we maar kijken of ze nog steeds dezelfde ja. mening hebben. De, be de, de beslissing wordt in ieder geval niet teruggedraaid wat jou betreft. Nee. Duidelijk. Dank dat je aan de telefoon kwam. Laurens Borst is de zendercoördinator van Radio 1. Oh, ik had natuurlijk even moeten vragen of ik wel mag blijven. Vergeten. Doe ik een andere keer. Transfernieuws. Het nieuw Israëlitisch weekblad... wordt vanaf 1 januari uitgegeven door opinieweekblad De Groene Amsterdammer. Tot nu toe was het ondergebracht bij de Koninklijke BDU. De baas van De Groene, Teun Gauthier... legt op de site van het nieuw Israëlitisch weekblad uit... waarom De Groene het blad gaat uitgeven. En ik citeer... De toekomst van nichebladen is in tegenstelling tot die van algemene bladen... heel erg goed en één daarvan is het NIW. En je zit er niet om rijk van te worden, zegt hij... maar omdat je de inhoud van groot belang vindt. Nieuws in de affaire rond Gordons opmerkingen aan een Chinese kandidaat van Holland's Godtellen. Tot nu toe wisten we eigenlijk niet wat die kandidaat, Xiao Wang, van die opmerkingen vond. Volgens Gordon had Wang geen problemen met de grappen. Maar die heeft nu toch een verklaring uitgegeven. En hij zegt op het podium besteed ik afhankelijk weinig aandacht aan de exacte woorden van de jury. Maar ik voelde wel een soort onbeleefdheid. Na het bekijken van de beelden moet ik zeggen dat ik de grappen, tussen aanhalingstekens, hekel. Ik geloof dat in een multiculturele samenleving waar mensen worden verondersteld fatsoenlijk en met respect te worden behandeld, men eh, anderen niet moet beledigen... en mensen moeten twee keer nadenken voor ze allerlei grappen maken. Vandaag gaan onze gedachten uit naar Hives. Al het Nederlandse sociale netwerk komt nu echt een eind. Gebruikers hadden tot vandaag de tijd om hun foto's en berichten... van de site te downloaden, zodat ze bewaard konden blijven. Hele levens staan al namelijk op dat Hives, treuren de liefhebbers. Voor de mensen is er trouwens wel een Nederlands alternatief. Dat heet snoeten.nl, met inmiddels al meer dan 6000 gebruikers. U kent dat beeld ongetwijfeld van dat Filipijnse jongetje... dat ontredderd om zich heen kijkt in de nasleep van de orkaan Hayan... Uh, het werd het beeld van de Giro 555-actie voor de Filipijnen. Maar wie is dat jongetje en vooral hoe gaat het nu met hem? Met een speciale Facebookpagina was er een actie om het jongetje te vinden. En dat is nu gebeurd. Journalist Wouter van Kleef heeft hem gevonden. Vanaf de Filipijnen praat ik even met hem. Wouter, goedemiddag. En hoe heet dat jongetje? Hij heet Joshua. Joshua Cator heet hij. En hij is elf jaar oud. En hoe gaat het met hem? Nou, met hem gaat het wel goed. Uh, je hebt uh, de foto's gezien hè, bij Giro 5 en 5 van die, van die wond onder zijn oog. Uh, nou, die is grotendeels weg. Dus daar moest ik ook een beetje kijken: van is het hem nou wel echt? Ik vond hem er ook op die foto veel ouder uitzien. Uh, maar ik denk nu achteraf dat het gewoon komt. Omdat hij, uh, ja, toen natuurlijk toch al een paar dagen in de stress zat, waarschijnlijk. Uh, dus hij is natuurlijk gewoon wat opgewekt uit het jongen uit. En hij is maar 11. Ik had toen geschat dat daar zo'n foto in een jaar of 16 zou zijn. Ja. Hoe weet je zeker dat hij het is? Nou, uh, hij zei meteen van ja, ik ben gefotografeerd door een buitenlander uh, toen ik hem tegenkwam. Um, iedereen die ik de foto in de buurt liet zien, want ik had de foto op mijn mobiel staan, uh, liet zien ze meteen, oh, dat is Joshua, die woont daar en daar. Dus, dus dat was ook al een goede hint. Uh, dus hij zei dat hij was gefotografeerd. Mensen in de buurt zeiden dat, dat hij het was. Hij heeft die wond onder zijn oog, daarvan zie ik nog de, de restanten. Dat t-shirt dat hij aan heeft met de rode mouwen en het witte, witte, witte opdruk, die uh, heeft hij ook, die heb ik uh, ook gezien. Dus uh, ik, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat hij het is. Ja. ja. Heb jij hem verteld ook dat hij het symbool is geworden van een, van een actie... die uh, nou ja, een hoop geld heeft opgehaald? Was, is hij zich daarvan bewust nu? Uh, ja. ja. Ja, ik heb hem verteld dat hij in ieder geval wereldwijd beroemd was. Dat was eigenlijk ook wat ik wist. Ik, ik wist eerlijk gezegd ook niet dat die foto bij Giro 55 hoorde. Ik zit hier ook in Pakloban. Ik ben enigszins verstoken van internettoegang. Uh, uh, dus ik weet het ook niet allemaal precies. Um, ik hoorde dat via VIA... Um, dus ja, maar hij wist dat niet. Uh, en uh, ik heb hem verteld van Johan, Amerika en in Europa ze je nu. En daar was hij heel verbaasd over. Hij had geen idee. Hij had ja. geen idee. Hij was echt ja. heel verbaasd. Ja. Waarom wilde jij hem zo graag vinden? Nou, ik had dus van die actie op, op Facebook uh, had ik gehoord. Uh, dat is opgezet door een uh, Oxfam Novot-medewerker, uh, Roy Wink. Um, ik zei, en nou, via vier kwam ik die actie op het spoor. En toen, uh, toen, toen was eigenlijk de vraag van, ja, weet je, dat kan overal zijn, die jongen. Ik, ik heb geen idee waar ik moet beginnen met zoeken. Met is eigenlijk uh, Roy van die Facebook-actie... die heeft heel handig uh, via de crowd... Hè, zie je wat, die, wat de crowd allemaal kan... die hebben toen uh, een locatie gevonden waar hij in de buurt woonde. Dat ging eigenlijk heel makkelijk. Zelfs een naam erbij, Joshua, die klopte ook achteraf. Uh, dus, dus daar ben je toegereden en dat was het eigenlijk zo gedaan. Toen ja. Nou ben jij journalist, geen hulpverlener... dus uh, je kunt je de vraag stellen van... wat is eigenlijk de journalistieke waarde van het vinden van zo'n jongetje? Nou ja, precies. Het was misschien eigenlijk wel meer persoonlijke... Uh, persoonlijke belangstelling. Gewoon dat ik dacht, oh, zou het lukken? Hè? Ik ben hier nu toch, het is, het is wat iets met de motor, eh, dan ben je er. Dus ik ga eens even kijken of het lukt. Ik heb dat op Facebook gezet, of op Twitter. En blijkbaar staat het heel groot aan, want ik wist dus ook niet eigenlijk dat deze jongen in, in Nederland zo ontzettend beroemd was. Ik had geen idee. Um, dus ik ben ook wel erg verbaasd over het feit dat nu alle radiostations en televisiestations aan de lijn hangen van uh, heb je beelden en mogen die zien en... Uh, want ook allemaal blanke hebben. Ja, ja. Nou, um, goed. We hopen dat het goed met hem gaat. Doe hem de groet in ieder geval vanuit Nederland. En fijn dat je even uh, aan de telefoon kwam. Wouter van Kleef dus, vanaf de Filipijnen. Dan is hier de laatste vraag. De handbraak. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. daar staan we vandaag stil bij de geboortedag van Ernst Happel... de Oostenrijkse trainer die onder meer bondscoach van Oranje was... en ook trainer bij ADO en Feyenoord. Hij zou vandaag 88 zijn geworden. Mooi eerbetoon aan hem was uh, een speciale aflevering van Holland Sport... waarin Willem van Hanegem centraal stond. Presentator Matthijs van Nieuwkerk vond dat in die aflevering... Ernst Happel als oud-Feyenoord-coach niet onbesproken mocht blijven. Van Hanegem keek ontroerd toe toen het ging over de verstandhouding... tussen de speler en zijn coach. Ze waren allebei getekend door de oorlog. Ernst Happel had bij de Hitlerjugend gezeten. Had gevochten aan het oostfront. Willem was zijn vader en zijn broer kwijtgeraakt bij het bombardement van Breskens. En ze hebben samen met een aantal andere spelers... maar vooral die twee Feyenoord grote triomfen laten beleven. Met als grootste triomf natuurlijk 1970. De eerste Europa Cup 1 winst voor een Nederlandse club. De wereldpeker werd gewonnen. En als Happel dan na afloop werd gevraagd... bij een iets wat op een persconferentie leek... wat was de tactiek, meneer Happel? Dan zei hij, tactiek... Taktiek. We hebben Willem, we hebben Rinus, we hebben Koentje. En de rest is Kulul. Dat, dat was ongeveer wat Happel zei. Willem heeft er altijd goed naar gekeken. Ik weet dat ze veel aan elkaar te, te, te danken hebben gehad toen Happel overleed in 1992. Hij is ernstig ziek geworden. Hij was inmiddels terug in Wenen. Hij wilde sterven in Wenen in, in, in zijn vaderland. Toen is Willem hem nog een keer gaan opzoeken. Een, ik heb begrepen, een geëmotioneerde uh, ontmoeting was dat. Waarbij Happel zijn hand even op het been van Willem van Hanegem legde. Een, een, een, een ongewoon gebaar voor deze wat stijle man. Maar ik denk dat deze twee ondergrondelijke grootheden... elkaar af en toe een klein kijkje in het kleine hartje hebben gegund... wat ze allebei hadden. Sport, september 2007. Mooi gesproken door uh, Martijs van Nieuwkerk. En hij sprak dus over de verstandhouding tussen Willem van Hanegem en Ernst Happel. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Elmar Draaier, columnist voor Trouw en Vrij Nederland... en Peter van der Meers is hoofdredacteur van NSC Handelsblad... en uh, merkte terecht op dat Happel ook trainer bij Brugge is geweest. Ja, en ik ben een grote Club Brugge-fan, dus... Uh. <laughs> ja, dan is dat bij deze ook nog even gezegd. Ik dacht dat later er even uit... omdat het uh, over de Nederlandse clubs <laughs> moest gaan. Um, even over jouw krant vanmorgen. Uh, NSA-onthullingen? Ja, we hadden vorige week zaterdag een eerste schothagel uh, uh, zeg maar uh, in de zaandhullingen. en morgen weer, ja. Wat kunnen we verwachten? Nou, morgen ik kan ik nog niet helemaal zeggen, ook omdat er nog heel hard aan gewerkt wordt en wederwoord gevraagd wordt, maar morgen zitten we op het verhaal van uh, Afluisters praktijken hier in Nederland door de AIVD. En de vraag of die uh, volgens de regels van het spel gebeuren... of niet volgens de regels van het spel. Dat is een verhaal dat we morgen brengen. Oké, okay. maar weer veel pagina's? Want vorige keer wel een stuk of 10? Vorige keer hadden we zes of zeven ja? pagina's. Nu gaan we denk ik voor vier pagina's in principe. Ja. Is het zo dat je elke keer op zaterdag ermee komt? Nee, niet noodzakelijk. Uh, de, de, het, het is veel minder bestudeerd dan het, uh, dan het lijkt. Uh, uh, we, hebben, we hebben toegang tot uh, die documenten. Daar zit heel veel in wat we een beetje... Begrijpen, uh, iets van begrijpen. En dat zijn verschillende mensen die daar die brokjes informatie aan het bestuderen, aan het bekijken zijn. Afhankelijk dachten we bijvoorbeeld dat met het verhaal waar we morgen mee komen om dat donderdag al te brengen. Toen bleek er nog iets te zijn waar we dachten. hé, hey, dat moeten we beter checken. Um, en dus er is dan kans dat volgende week dinsdag of woensdag weer een verhaal uh, uh, komt. Dus het is eigenlijk, als we iets rond hebben... hebben we beslist, dan publiceren we het. Ja. Kijk je er dan uit, eh, Oma? Nou, ik ben benieuwd. Wat, wat nu weer... Hoe zeer de IVD zich heeft bij zondag. Ja, dat, was, dat was bijvoorbeeld afgelopen zaterdag... Uh, ik heb hem ook gelijk gekocht bij de kiosk. Uh, en en waar het ging ook geen hebben... abonnee. Nou, nee, eerlijk gezegd niet. Ik lees, hem, <lacht> ik lees hem altijd op mijn werk uh, dan. Ja. Okay, ik werk okay. zaterdagsmorgens ja. ook uh, namelijk. Dus ja. aan het eind van de dag dan, uh, <lacht> komt hij daar binnen. Um, nee, maar... Er um, waren ook wel mensen zo, ook wel uit het vak... Zo van, nou, ja, is, was dit nou alles... Was jij ook zo iemand of niet? Mm, nou ja, de, de verdediging is natuurlijk, uh, zoals in de volkskant stond de volgende dag. Nee, niet de volgende dag, maandag. Dat was, was um, iets, iets wat zurig, hè? Uh, uh, dat was ja, die zijn ja, dat... jaloers. Ja, ja die, die zeiden, die schreven dat, nou dat wisten we allemaal. En dat is ook wel een klein beetje zo. We hadden het wel allemaal, als je het bij elkaar zet kunnen weten. Maar ja, het is wel, wel aardig nou, dat dat Nou, het klopt zo, natuurlijk. Een aantal van die aspecten ja. waren geweten, of waren aspecten van geweten. En wat er ontgoochelend was hier voor een aantal mensen in Nederland, en dat begreep ik niet zo goed, was, ja, er stond niet zo vreselijk veel in over Nederland. Nee, onze grote ontgulling was, wereldwijd zijn er 50.000 ja. afluisterpunten. Ja. En, en dat bijvoorbeeld is door de Boston Globe, door Die Zeit, door Noem maar Op, heel breed overgenomen. En, uh, misschien is het zelfs een klein beetje Nederlands... dat we zeggen, je uh, staat weinig in over Nederland... dus het is niet, uh, het is niet ja. uh, zo spectaculair. Nee, er stond een, een wereldverhaal... Uh, en daar waren we eigenlijk wel, wel heel erg trots op. Uh, moet ik zeggen. Morgen hebben jullie ook veel over het Koninkrijk... Ja, van het klopt. jaar koninkrijk. Ja, ja we, we van, vandaag, dacht ik... Uh, worden die drie boeken uh, aangeboden aan uh, de koning. Uh, dus drie biografieën. Willem I, Willem II, Willem III. Um, en dat is ook voor ons een gelegenheid natuurlijk. Om, we maken vier pagina's met meteen recensies van die uh, biografieën. Uh, wat ik... Ook als historicus heel erg toejuich. Uh, uh, en die Willem I is natuurlijk een koning die Nederland en België gedeeld uh, hebben. Wij hebben hem wel in 1830 dan aan, aan, de, aan de kant gezet. Uh, um, <lacht> maar het is natuurlijk fantastisch, naar aanleiding van zo'n 200 jaar, dat dan historisch zo'n mooie werken uh, geproduceerd worden. Ja, is, dat, is dat terecht dat daar, uh, dat daar zoveel aandacht voor is? Nou, ja, ik deel geheel de mening van mijn buurman. Want ik vind die tijd ook ontzettend interessant. En het is op, het, volgens mij bij de doorsnee Nederlander. Dan zijn wij besloten. weten wij veel van de Gouden Eeuw. En we weten ontzettend veel van de 20e eeuw, voor de geschiedenis daar. Maar die tijd daartussen relatief weinig. Dus ik, ik smulde er ook van al die uh, verhalen over hoe dit koningschap tot stand kwam. En hoe dat uh, nou, hoe ja. hele moeizame proces naar, naar de parlementaire representatieve ja. democratie die we, he, waar we nu in zitten. Ik vind het allemaal één. Precies, ja. en het zijn die koningen, met name willem I en Willem II, die die instellingen zoals we die nu kennen, uh, uh, en die soms in opspraak zijn: de Eerste Kamer, de Senaat, maar of ook de, de Nederlandse Bank, ja, we hebben dat we daar allemaal. Dank hebben allemaal hun wortels ja. in die periode. Ja. Dus het is eigenlijk wel boeiend om te zien hoe die tot stand zijn gekomen. We gaan zo doorpraten over andere zaken in de media. Eerst het laatste nieuws. Dit is Radio 1. In het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Prenatal gaat het veiligheidsakkoord voor Bangladesh ondertekenen. Het moet ertoe leiden dat kledingfabrieken in het land veiliger worden. Minister Ploemen viel deze week prenatal, Wibra en Coolcat aan... omdat ze het akkoord nog niet hadden ondertekend. Wibra en Coolcat nemen later een beslissing. De maatregelen waarbij de kinderopvang wordt gescreend zijn een succes. Dat schrijft minister Ascher. Naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak... worden medewerkers in de kinderopvang en hun naasten sinds maart gescreend. Maandelijks komen er zo'n tien meldingen binnen. En bij de meeste meldingen gaat het om geweld. En af en toe ook om een mogelijke zedenovertreding. De Marichoussee heeft op Schiphol zeven verdachten aangehouden voor cocaïnesmokkel. Verdachten komen uit België, Duitsland en Nederland. Drie mannen waren net aangekomen met een vlucht uit Zuid-Amerika... en de andere vier Die stonden ze op te wachten waarschijnlijk om de drugs op te halen. De FNV roept staatssecretaris Van Rijn op... om alle thuiszorg onder te brengen bij de gemeente. Dat is ook afgesproken in het regeerakkoord. Maar begin deze maand besloot de staatssecretaris... de persoonlijke verzorging, zoals het wassen en aankleden... toch uit te laten voeren door de zorgverzekeringen. De FNV wil dat er maar één aanspreekpunt is voor de thuiszorg. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, Jon Bakker. Met een file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum nog drie kilometer. Maar inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Elma Draaier werkt voor Trouwe en Vrij Nederland... en Peter van der Meers is hoofdredacteur van NRC Handelsblad. De kwestie Elsbeth Gruteke moeten we nu bespreken. En ik zeg het nog maar een keer erbij, het is altijd lastig... want het is gewoon een collega van ons, een, een, een ontzettend lieve collega... en ik vind het een, een fantastische uh, radiopresentator... dus dat speelt er ook nog eens een keer mee. Uh, maar toch, um, we hebben haar uh, tweets gelezen... en we hebben net de uitleg gehoord van de zendercoördinator... Laurens Borst, Elsbeth uh, uh, Gruteke, dus, daar gaat het over. Elma, daar moet ik ook bij zeggen, want jij zit wel eens bij hun ja, in het programma. Ja, precies. Ik heb... Het. Altijd, ik vind haar ook ja. fantastisch en heerlijk om bij haar in het programma te zitten en ontzettend goede interviews. Ja. Goed, wat vind je van dit van deze beslissing? Um. Nou, ik, ik heb natuurlijk met, uh, met gespitste oren naar het verweer geluisterd van Laurens Borst. Maar dan blijf ik toch met het probleem zitten dat hij zich als uh, zendermanager of zendercoördinator. zo diep gaan bemoeit met uh, het personeelsbeleid van een programma. Dat is, in, in, voor iemand die uit de schrijvende journalistiek komt, is het alsof de directeur van de persgroep, bijvoorbeeld, hè, Christian van Tillo, zegt: uh, zegt die draaier die moet maar eens ophouden met die columns. Hè. Het is een beetje hoofdredacteurachtig, bijna hoofdredacteurachtige beslissing. Ja. Donc, zo zie ja. ik het. Ik weet niet of je die vergelijking die dan helemaal kan maken. Nee, hij gaat want, mangel, want het is ook maar... weer zo dat uh, Laurens Bos inderdaad niet de hoofdredacteur. is. Want dat is dan weer bij, bij de omroepen die die programma's maken. Maar uiteindelijk is hij wel de, ja, de zendercoördinator. Dus ja, hij, maar... hij mag min of meer wel meepraten over wat er natuurlijk op zo'n zender gebeurt. Ja, maar volgens mij was het ooit de bedoeling dat je ervoor zorgt dat zo'n zender. Nou, dat er een, een goede opbouw komt van de dag. En je, je zorgt ervoor dat er. Dat er zitten dat nieuwsblokjes er, er zitten nieuwsblokje, zit andere soort blokjes in. Maar dit gaat wel heel ver. Je, je, je zegt dus tegen een. Tegen een redactie zeg je ja, maar die moet eigenlijk maar. Uh, want die, die kan dat niet zo goed, in nou, mijn ogen. Peter van der Meers. Ja, ik aan de ene kant herk. ...ken ik het natuurlijk een beetje als het gaat over het persoonlijke. Um, um, uh, columnisten, journalisten, correspondenten zijn heel visibele uh, mensen... ...en dan is het altijd heel moeilijk om aan iemand te zeggen... ...het is, is nu gedaan. He, en Dat hebben wij met de krant voortdurend met columnisten. En ik hoorde ook van uh, uh, uh, meneer Borst terecht zeggen... ...ja, maar wij moeten ook denken aan vernieuwing en aan... En het is altijd heel moeilijk om afscheid te nemen van een columnist... ...want die heeft altijd publiek... He. Um, maar tezelfde tijd is ook mijn taak bijvoorbeeld bij mijn krant om te maken dat als ik daar ooit wegga, dat niet daar allemaal dezelfde columnisten zaten van toen ik daar kwam. Want dat daar intussen nieuwe stemmen oh bij gekomen zijn. Dus dat. En twee. Um en wat, wat jij zegt, Helma, uh, snap ik aan de ene kant... aan de andere kant is het heel duidelijk... dit is, dit is het, het gevecht voor de macht. En zo hebben we het nu eenmaal georganiseerd in dit land... dat aan de ene kant je die omroepen hebt... en aan de andere kant die zendercoördinator... die toch wel wat meer is dan iemand die enkel blokjes zet. Die ook het imago van zijn zender moet bepalen... En, uh, en ja, die, die dan botsen in een aantal gevallen uh, de, de omroepen met de zendercoördinator. En het is duidelijk dat de jongste jaren de macht van die zendercoördinatoren is toegenomen. Dat yes. de, de omroepen zich daar een beetje, bi, beetje terughoudender oh. moeten gaan opstellen. Even over de beslissing die hij, uh, die hij motiveert. Hè. Er komt daar dus een programma tussen 6 en 7. En dat, dat is dan zo'n vakterm, drive time. Dus mensen zitten nog in de auto. <lacht> hebben, die willen nog een beetje bij, over dat nieuws bijgepraat worden. Dat was uh, voor een deel Radio 1 journaalzintijd. Um, en hij zegt, nou ja, dan hoor ik daar liever Thijs van der Brink. Dat vind ja, ik kennelijk dan, dan iets betere nieuwspresentatie. Uh, ja, maar dat, dat ben ik. Als we het toch over hebben, over uh, hoe iemand dan is op de rij, dat ben ik ook helemaal niet met hem eens. Ik vind haar ook heel goed ja. op het nieuws. Hm. Well, dat is een, en, en, en Thijs is bovendien ook heel goed in lange gesprekken. Dat laat hij ook zien met dat adieu, God en zo. Dus ik, ik vind dat God. ook helemaal niet God. Jij Ad zei adieu, goed. Nee, ik zeg goed. Oh, ja. Sorry, ik verstand goed. <laughs> ik zeg echt goed. Nee, dat, dus het is... Een, ik vind het een, dat is een persoonlijke opvatting van meneer, meneer Laurens Bos. En ik... Ja, ik nou ja, die, die, toch... die dus kennelijk ook door de EO uiteindelijk wel wordt, wordt onderstreept. Ja, ik weet niet hoe die onderhandelingen zijn gegaan. Dan zijn het gesprekken die zo op straat moeten liggen. We zijn wij we niet als journalist altijd... We hebben die neiging heel hard om over onszelf. Hé. Nog eens de vergelijking met een columnist die mm -hmm. uh, bedankt wordt na vele jaren. Uh, of met een... Uh, een een presentator, zijn we niet allemaal net iets te veel bezig met onszelf. En, en te weinig met die luisteraar en die lezer. En die, uh, um, ja, de, de, ook in fabrieken worden uh, directeuren en anderen voortdurend. Dat komt niet op de radio. Maar wij vinden onszelf, vinden onszelf ook niet zo belangrijk. Ik vind um, uh, Elsbet heel goed op de radio. Maar ik kan mij ook heel goed voorstellen dat er nog heel veel andere nieuwe talenten zijn. En dat Thijs dat heel goed doet. En dus, dus ik vind altijd een beetje van, zijn we niet te veel bezig met ons eigen grote e ja. En ja, maar ze is met, een, toch een publiek uh, figuur. Ja. Dat is het verschil met iemand die in een ja. fabriek werkt. Ja. Zij heeft het publiek en ja. mensen kennen nou, haar naam. Dat blijkt en... ook, want er wordt veel op gereageerd. Ja, precies, er wordt ja. op gereageerd. Maar daarover gesproken, want het begon natuurlijk wel met, met tweets die zij uitstoert, die er niet om logen. Ik bedoel, daar, daar wordt, laten we zeggen, in de voetbal ken je dan de, met gestrekt been erin. Ja. Zij wel een aantal beschuldigingen die Bos nu toch ook een beetje wel weer legt, vind ik. Ja, ik, misschien heeft ze daar ook achter wel een beetje spijt van, dat weet ik niet. Maar uh, ik denk dat ze gewoon heel erg boos was. En dacht ik, uh, ja. ik moet hier. En ook ontzettend gekrenkt natuurlijk. Ja. Ja, dat ik begrijp, sprak ik toch wel van hevigheid, wel. de hevigheid, de heftigheid ja. van die tweets. Dat, ik dacht echt van, woe, hier kregen we toch wel. Echt te vullen was die de straat opkomt. He. En is dat, dat is niet nou... goed op zich misschien? Nou, dat is niet goed voor haar. Dat is niet goed voor de zender. Dat is niet goed voor het programma. Uh, en op het einde van de rit is het een storm in een glas water. Want natuurlijk gaat uh, die zender uh, verder. En uh, binnen een half jaar uh, vinden we allemaal dat uh, slot tussen zes en zeven ook een geweldig slot. En uh, mm. uh, uh, zijn we daar ook wel weer aan gewoon. Dus, dus in die zin denk ik dat het, uh, dat het uh, een beetje navelstaardig is van ons, ons media. He. Goed. We gaan naar Fred uh, Teven. Het verhaal over de stroomstoring van Teven. Teven werd uh, gebeld door Van Rij. Uh, dat, uh, die werd afgeluisterd, Van Rij. Maar net dat uh, gesprek is niet opgenomen. Want er was een stroomstoring. Ja. Ja, ja, nou ja en, en dan zegt de onderbuik natuurlijk... dat kan nooit, dat kan niet kloppen. Maar... Um... Het eh, moet volgens mij wel gewoon goed uitgezocht worden. Want misschien klopt het wel. Ja. Ik, nou ja, ik, ik heb het, gisteren bij de NOS een, een soort van feitenrelatie. Ja, die hebben wel dingen opgevraagd. Ja, en het bleek inderdaad dat er op dat moment een stroomstoring ja. was. Dus dat vind ik ook zo geestig met al die onthullingen over hoe we enorm worden afgeluisterd. Er <lacht> gaat natuurlijk ook wel eens iets opzettend fout. Wat ik heel boeiend vond. Het is vaak sukkeliger dan precies, je, dan is, dan je ja, zou denken. Ja. Ja, soms, Kun soms jij niet het het in die stukken van NSA nakijken of zij niet? Wat ik heel boeiend vond in de verklaring van de minister. Over die stroomstoring. Dat was, die stroomstoring had 50 minuten geduurd. En in die 50 minuten waren er blijkbaar 2000 tap, taps verloren gegaan. Nu, 2000 taps zijn pak en beet een uur, dat is dus 50.000 taps per dag. Ja. Hè? Dus ja. het tonen weer op welke schaal er uh, afgeluisterd wordt. Maar het klopt dat met z'n allen, zoals, uh, zoals jij zegt, uh, ja, dan denk je van nou, als net op dat moment het, uh, het misgegaan is, en terzelfde tijd zie je toch in veel gevallen dat alles heel knullig verloopt. Precies, en Misschien, ja. misschien is het zo, nou het heeft natuurlijk, ik denk van alle redacties grote belangstelling. Dus uh, iedereen is een beetje aan het kijken van kunnen we daar net hmm. iets meer over te ja, weten? Ja, want komen? hoe moeilijk is dat? Kijk, ik denk dat iedereen ja. heeft van, nou dat kan toch niet waar zijn. Ja. Hetzelfde met die filmrolletjes toen. Ja, precies. Hè, uh, ja. dus, maar je, je, hebt, je hebt nu de, ja. Nou ja, wat, ik, wat ik zei, ik hoorde dat bij de NOS die, die feiten op een ja. rij, ook dat hij ja. al in de ochtend een paar ja. keer had geprobeerd ja. contact te maken. Toen ja. kon het uh, even niet. Dus ja. Nou ja, voor hetzelfde geld was het om negen uur morgens geweest, was ja. het wel geregistreerd. Ja. Uh, het kan ook gewoon waar zijn. En je kan daar eigenlijk niks mee met die speculatie als je gewoon je bij de feiten wil houden. Ja, precies. En daarom moet je natuurlijk proberen te doen wat wij dan in het geval van die NSE ook met vallen en opstaan nog proberen te doen. En ook in deze zaak, uh, Rond van Rij, is er heel veel door verschillende redacties heel veel goed speurwerk verricht. En moeten we kijken of we er iets meer mee kunnen. Uh, maar het is bijzonder, bijzonder moeilijk punt. Hè? Hoe, de, hoe de... kijk jij daarnaar, Elma? Ja, nee, dat is onze taak, toch? Dat, dat, dat we juist niet naar die onderbuik luisteren, nou, ja. maar, uh, ja. maar het goed uitzoeken. en Ja, ik ben ontzettend benieuwd. Ja. Ik hoop dat de collega's hard aan het werk maar zijn. Maar stinkt het zaakje voorlopig wat jou betreft of toch nee, niet? Nee, maar je, kijk, gepast, <laughs> gepast wantrouwen is altijd goed voor een journalist... maar gepast wantrouwen. Ja, ja. Ik, natuurlijk denk je dan de, aan de Watergate-tapes van het Witte Huis... die op heel cruciale momenten <laughs> waren nooit gewist. En, uh, dus, dus wat dat betreft... Uh, we hebben uh, onze eigen Watergate Ja, straks nu, onze ja. eigen oh. Watergate. Ja. Ja. Ja. De, de, want daar hadden we het ook nog even over. Um, uh, of, of het überhaupt, los even dat het dus niet geregistreerd is... maar um, uh, dus uh, van Rijn die, die, die, die, die heeft dan een kandidaat op het oog of tenminste die wordt dan genoemd en die gaat even checken bij in dit geval staatssecretaris uh, Teven uh, ja, of dat een goede kerel is want uh, ja, Teven heeft misschien wel met hem te maken gehad in zijn functie als officier van justitie Mag dat eigenlijk? Ik, bedoel, ik zou denken van ja, als, ik, als iemand mij vraagt van, uh, God, wat vind je van die en die man of mevrouw? Want die wil bij ons komen werken, dan zou ik dat wel zeggen. Maar het was een vertrouwenscommissie, meen ik? toch? Ja, het was, volgens mij was het ja. de vertrouwenscommissie. Ja. Ja. En ik denk dat je met de grootste terughoudendheid er moet mee, mee omgaan. Natuurlijk, aan de ene kant is er een beetje dat uh, ja, wat fijn wat van, van die persoon. Aan de andere kant ruikt die hele zaak. En Van reis is in een aantal andere zaken ja. betrokken, uh, waarvan je heel goed uh, weet van, uh, hij is hier, of waarvan de vermoedens heel groot zijn, is hier veel ...verder gaan gaan, dan even checken bij een vriend van ja. zeg is, is, ja. uh, ...is deze kerel oké? Okay? Ja. Uh, dat het uh, uh, <laughs> wel een andere toon had. ja Dus dat is dan toch even de onderbuik weer die uh, zegt... <laughs> nou dit, ...dit klopt toch eigenlijk niet, dit zaakje. Uh, dan nog even dat uh, jongetje, 555-jongetje hebben wij hem uh, genoemd. Uh, Joshua heette die volgens mij, hè? vertelde ja, de jongen die hem gevonden heeft. Elma, wat vind je van zo'n zoektocht? Ja, nou het is wel aandoenlijk natuurlijk dat hij, dat hij hem zo snel gevonden heeft ook. Want de, ik moest onmiddellijk denken aan die, aan dat Af, die Afghaanse meisje van, uh, nou, dat twintig jaar geleden stond op de cover van de National Ge Geographic. Ja. Met die knalgroene ogen. Ja. En daar is volgens mij 17 jaar, uh, pas na 17 jaar is zij getraceerd en is ze teruggevonden. En je hebt natuurlijk dat meisje in Vietnam, hè, dat Napan meisje, ja. allemaal van ja, die iconische Kim. foto's. Ja, en dat ja. duurt dan jaren voordat ja. zo iemand is getraceerd. En nu binnen, nou wat is het, binnen twee weken? Ja. Yeah. Ja, hij heeft het, hij heeft het uh, makkelijk, uh, wat eigenlijk vrij makkelijk, zei die Wouter van Kleef, de man die het... Ja, hij zei vrij makkelijk nu, ik vond dat hij het op de juiste toon vertelde. Zo. Ook voor hem was het niet de grote journalistieke doorbraak van het jaar. Ik dacht, ik ben hier toch op een kwartiertje van, ik spring even op mijn brommer en ik rij er naartoe. Um, en dat is ook de waarde ervan. Het is natuurlijk ook, het is, het is, het is een symbooljongetje geworden, met name hier in, uh, in dit land uh, door die uh, actie, maar ook een beetje in het, in het buitenland. Uh, dus is het is het een mooi verhaal en, en ik vind op zich het verhaal dat het met dat jongetje zelf relatief goed gaat. Prettig om, om te horen. Uh, het zegt heel veel over hoe we uh, grote rampen personaliseren. We hebben nood aan dat ene beeld. We hebben nood aan het verhaal nu van Joshua uh, um, uh, of destijds in Vietnam met, met die Kim en uh, die symbolen geworden ja. zijn. En, uh, en het is ook natuurlijk dankbaar als media om zo'n figuur te hebben. Want 10.000 doden dat zegt niets. Maar het leven van zo'n jongetje ja. zegt alles. En, en het is dus een stijlvorm die, die dankbaar is. Met name ook voor, uh, voor televisie. Uh, ja. uh, meer denk ik dan voor, voor kranten. En dus er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, goed, als je zo'n jongetje makkelijk kan vinden, dan kan je bijvoorbeeld een type als een Joseph Coney ook wel vinden. Ja, ja. Ik noem ja. maar wat. Ik denk dat het toch nog enige andere uh, omvang uh, heeft. Ja, dus. ook een beetje onderbuik. Ja, daar ja, ja. moeten toch ook nog journalisten achteraan gaan en, ja. en uh, opzoeken, ja, nee, dat is natuurlijk waar. Maar, maar het, het laat echt onverlet dat dit een mooi human interest verhaal is. En dat ik ook wel geroerd was toen ik met zo'n brede smile zag. Ja, dat en dan het goed is een ook zo'n sterke foto. En zo, maar die komt zo hard naar binnen. Omdat die zo'n ja, zo droevig jongetje met die vegen en zo. En dan zie je hem nu zo breed lachend op Facebook staan. Het is opmerkelijk. bij ons op de fotoredactie. Uh, uh, bij Rampen uh, kreeg nu de omgekeerde redenering. Uit de foto's beginnen fotoredacteuren foto's te selecteren waarvan ze... Uh, Raden, zeg maar, van dit wordt de iconische foto. Zo ja, ja. is dit nu de foto. En soms natuurlijk zie je diezelfde foto opduiken... in, in, in The Guardian en Le Monde en bij ons. En, en dan zie je, hey, we hebben diezelfde reacties... Uh, om, uh, en wordt er bijna gegokt op... wat wordt de iconische foto van, uh, van deze ja. ramp. Ja. Kijk, dat is dan weer even een mooi inkijkje ook. Uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Elma Draaier en Peter van der Meers. Dit is Radio 1. Lunch... Want we gaan naar de afronding van de nationale nieuwsquiz van deze week. 45 punten is de hoogste score. Dat is op zich niet zo heel veel. Dus uh, dat kan nog uh, aan alle kanten uh, misgaan. voor degene die die hoogste score tot nu toe heeft neergezet. Hans Haks was dat, die was hier gisteren. Uh, maar de laatste die dat kan doen, die heeft het dus helemaal in eigen hand. En heet Bob Schragen, hij is 62 jaar en komt uit Heer Hugo Waard. Hartelijk welkom. Dank je. Uh, u werkt bij een ingenieursbureau, hè? Ja, dat klopt. Uh, beveiliging van de spoorwegen, begrijp ik. Ja, dat is ook, ook juist, ja. En u houdt van puzzelen en Schotse vuurtorens. Ja, Schotse vuurtorens. Ho, Hoeveel heeft u er al? Nou, ik heb er geen één, helaas. <laughs> maar er zijn er meer dan 200 die altijd op een hele mooie plek staan. Ja. Waar ik altijd rustig bij kan uh, ontspannen. Ja. En dan dus Schotse vuurtorens bezoeken, dat is eigenlijk de hobby? Dat is de hobby, ja. Ja, ja. ja. Wat is de mooiste? Uh, ik vind de mooiste op Sky, uh, Nice Point. Dat is echt de, vind ik de mooiste. Nou, we onthouden dat als we naar Schotland gaan en dan gaan we daar kijken met z'n allen. Eerst maar eens even die quiz spelen. 45 punten, dat is de uitdaging. Eerst de nieuwsfactor. Niemand kent u beter dan Google. De nationale nieuwsquiz. Google ligt in een groot aantal Europese landen onder vuur. Google spint een web van persoonsgegevens van ieder van ons. En daar zitten hele persoonlijke dingen tussen. Zonder dat aan mensen zelf toestemming wordt gevraagd. Wil je dat wel? Uh, we weten waar je bent, we weten waar je bent geweest... en we weten min of meer wat je denkt. Zonder dat daar van tevoren toestemming voor wordt gevraagd. Ja, dat is in strijdpunt, hè? Ja, Google weet alles van ons. Vraag 1. Maar welke instantie zei gisteren... dat de privacyvoorwaarden van Google in strijd zijn met de Nederlandse wet? Um, welke instantie was dat? Uh, nee. Ik weet het niet. Nee. nee. nee. Het College Bescherming persoonsgegevens, afgekort CBP. Google verzamelt via allerlei verschillende platforms informatie over internetgebruikers en koppelt dat dan weer aan elkaar. En dat mag niet volgens de wet. Vraag 2. Welke partij wil dat de Nederlandse overheid Google dwingt om zich voor 1 januari 2014 wel aan onze wet te houden? CDA. Dat is niet goed. Het is D66. Oh. Wil dat staatssecretaris Steven er streng op toe gaat zien dat Google zich zo snel mogelijk wel aan de wet gaat houden? D66 dus. Vraag 3, daar hoort geluid bij. Luister goed: Een ontvangst met militaire egaars voor de Nederlandse delegatie. Ja, maar u was zelf al ervan overtuigd dat deze missie moest doorgaan. Dus, en, en dan gaat u nu pas kijken. Parce que nous sentons une responsabilité voor de veiligheid en het ontwikkeling van het bepaalde In december besluit de Kamer over de missie... die in principe tot eind 2015 zal duren. Vraag 3. Gisteren brachten twee Nederlandse ministers... een bliksembezoek aan Mali. Eén van die ministers hoorde u net in vloeiend Frans. Timmermans is dat. Wie is die andere minister? Helaas, ik moet het ook schuldig blijven. Maar ja, nee, ja, het, het, de minister van Defensie, Janine Hennis Plasgaat. Hm? Vandaag is in de Tweede Kamer een hoorzitting... over de Nederlandse bijdrage aan die missie. Vraag 4. Nederland is van plan om 370 militairen naar Mali te sturen. Welk ander land heeft nu ook toegezegd... een bijdrage te zullen leveren aan die missie? Nou, het is, het is vreselijk. Ik weet het echt niet. Nee. <lacht> um, het is China. Ja, en uh, onze minister Timmermans van Buitenlandse Zaken was daarover blij verrast. China gaat onder meer zorgen voor de bescherming van de Nederlandse troepen. Vraag 5: Luister goed, want er komt weer een geluidsfragment aan... en we willen graag weten wie dit is. Ja, vind ik het toch wel een, een hele mooie en fantastische periode geweest... en ik ben blij dat ik, dat ik me mogen meemaken. Ja. Ik weet het, Rita Verdonk. Kijk, die is goed. Dat is in ieder geval één punt in de knip. Vandaag verschijnt een biografie over haar. Vraag 6. Hoe heet de biografie van Rita Verdonk? Mijn verhaal. En ook dat is goed. De aankondiging deed gisteren al wat stof opwaaien. Zo zegt Verdonk in haar boek dat voormalig koningin Beatrix haar beleid soms streng vond. Laatste vraag. Vier punten. Als u in de race wilt blijven voor de hoofdscore, voor de hoofdprijs, moet ik zeggen, dan uh, is het handig om die vier punten er wel bij te pakken. Um, u krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is heel simpel: wat wordt hier bedoeld? Het gaat dus om een onderwerp en niet om een persoon. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Mijn geschreeuw heeft eindelijk effect. 3. In China doen ze wat ze willen met mij. Stop. Uh, Angora Wol. Het plukken van uh, konijnen. Ja. Nou, ik vind het goed. Ja. Er staat hier op mijn uh, antwoordenkaartje Angora-konijn. Maar dat gaat natuurlijk inderdaad om de vacht van, uh, van het bezenhub in, in de uitleg erbij. Toen ik een beetje zo mijn wenkbrauwen fronste het woord konijn ook laten vallen. Dus uh, ik reken dat goed. Uh, dat gescheel is duidelijk, hè? dat was een filmpje op, uh, op YouTube. Niet verdoofde konijnen worden geplukt. Nou, dat gaat gepaard natuurlijk met een enorme gekrijs. Angorawool werd gemaakt in China. In dat land zijn uh, geen regels rond dierenhouden. Daarom zijn er ook geen straffen voor dierenmishandeling. En uh, die dierorganisatie PETA zette dus dat filmpje online. Uh, inderdaad, het Angora konijn zochten we. U komt op vijf en dat betekent dat er uh, in ieder geval negen goed moeten zijn. Want dan komen we gelijk. Maar alles boven de negen is gewoon uh, winst. Dat gaan we meemaken in deel 2 van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling. Een maximumvergoeding van kankermedicijnen is een slecht idee. De zorg voor kankerpatiënten dreigt onbetaalbaar te worden. Veel van de nieuwe medicijnen zijn duur en verlengen het leven soms maar kort. Deskundigen pleiten daarom vandaag in de Volkshand onder meer voor een maximumvergoeding voor kankergeneesmiddelen. En de vraag is, vindt u dat ook een goed idee? Een maximumvergoeding van kankermedicijnen is een slecht idee. Dat is de stelling in ieder geval. U mag zeggen eens of oneens. SMS dat na 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt Stem op onze website www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doe het met Hekje Standpunt. Ja, het wordt spannend, want Bob Skrager heeft het helemaal in eigen hand. Hij is de kandidaat van vandaag, 62 jaar, het heer Hugo Waarts Heeft uh, 5 gescoord in deel 1 van de quiz. We hebben een hoogste score van 45. Dat betekent dat als er 9 vragen goed zijn, dan hebben we gelijke stand. Moet er een beslissingsronde komen. En alles boven de 9 is gewoon winst. Dat is het uitgangspunt. Het is eigenlijk heel simpel. Uh, we gaan het gewoon doen. Deel 2 van die quiz spelen. Uh, dat betekent dat we 90 seconden de tijd hebben. Ik moet de vraag helemaal stellen. er mag niet doorheen gepraat worden. En dan het antwoord of pas. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welk pensioenfonds heeft voor volgend jaar de pensioenpremie verlaagd? ABP. Goed, in welke gemeente is mogelijke verkiezingsfraude gepleegd? Alphen. Dat is goed, de Nederlandse kredietstatus is door beoordelaar S&P verlaagd naar welke status? AA+. Plus. Is goed, welke nieuwe spelcomputer ging vannacht in de verkoop? Wie? PlayStation nee. 4 ja, Playstation was, Playstation was het. Volgens 4. Unicef zijn de afgelopen jaren steeds minder baby's geboren die besmet zijn met welk virus? AIV. Is goed, welk land overweegt naar het Europees Hof van Justitie te stappen vanwege de tolheffing in Duitsland? Uh, Oostenrijk. Dat is goed. De Tour de France start in 2015 in Utrecht met wat voor soort etappen? Met een uh, tijdrit. Dat is goed. Een school in welke plaats is gisteren onmiddellijk gesloten vanwege een asbestfondst? Was. Was in Zwolle. Welke Nederlandse voetbalclub heeft zich gisteren geplaatst voor de Europa League? Uh, AZ. Goed. In welk dorp is voor het eerst een vrouw aangewezen als lijsttrekker van een van de plaatselijke politieke partijen? Oh. Sluis? Sluis? Sluis? Nee, fout Staphorst. Welk attribuut op de eerste postzegel met daarop koning Willem-Alexander is fout getekend? De kroon. Dat is goed. Hoe heet de komeet die gisteren zijn passage langs de zon misschien niet heeft overleefd? Uh, Sion. Nee, nee. Ison. Ison. In Den Haag is gisteren op een gedetineerde geschoten toen hij probeerde te vluchten bij een bezoek aan wat? Ziekenhuis. Dat is goed. Het internationale atoomagentschap heeft aanwijzingen dat een stilgelegde kernreactor in welk land weer wordt opgestart? Dat is goed. De Groningse politie heeft voorkomen dat studenten een feest zouden geven met welk thema? Um, Joden. NSB. NSB. Ja. NSB was het, ja. Hm. Uh, nou, dat is nog spannend, denk ik. <laughs> dat zal niet zijn. Ging best goed in deel 2 trouwens. Ja ja, ja, ja, ja. U had aardig wat goed. Uh, maar waren het er negen, of misschien zelfs wel meer? Ja, zeg het maar. Wat denkt u zelf? Ik denk dat het er negen zijn zelfs. Ja, hè? Ik heb ze niet geteld. Hans Haks, goedemiddag. Goedemiddag. Kandidaat van gisteren, 45 score, uh, punten was de hoogste score. Meegeteld ja, of niet? Ja, klopt. En? Uh, ja, wat bedoel uh, wat, wat, wat je nou precies? Uh, hoeveel heeft hij er? Ik dacht dat hij er tien had. Dat klopt, ja. Ja. Hij steekt yes. <laughs> je <hij steekt laughs> de de duim omhoog. Net Hans. Hé, net niet Hans. <laughs> Ja, jammer hè ja ik kan me voorstellen dat je in spanning aan die telefoon zat... en mee zat oh, te ja. luisteren. Dat mee, hoor. Ja. Uh, nou ja, goed. Uh, het is niet anders. Uh, dus uh, dank voor het meedoen. Het blijft gewoon bij het normale prijzenpakket uh, voor jou. En uh, mee naar hier uw gewaard. gaat dus die 300 euro. Ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. Goed gedaan. Heel goed. Nou, krap aan, maar... Bij een volgend reisje naar Schotland goed uh, te goed besteden, lijkt uh, me. Zeker weten, ja. ja. Ja, ja. Uh, ja en, en los daarvan, de kaarten voor beeld en geluid... de lunchradio, de mok en de lunchbox... gaat allemaal mee naar uh, heer Hugo Waard. Hartstikke fijn. En uh, de weekwinnaar, uh, die zit hier dus tegenover mij... heet Bob Schragen, 62 jaar, uit heer Hugo Waard. Dankjewel. Om de tijd een beetje op te vullen... draaien we nog een leuk liedje. En dat is niet zomaar een leuk liedje... ook een leuk liedje van een leuk meisje. Joe van tonight we welcome Op een de heet Satellite Love en daar staat dit dus op. En eh, ja, als je dan al in een soort winterdepressie zit... dan eh, wordt het vanzelf alweer vrolijk met dit soort muziek. Lockdown is het nieuwe liedje van Jovan K. Um, wij melden ons uh, zo terug, dat doen we met een werklunch. Dat gaat uh, dit keer zijn met Major Ad Peters, die werkt bij de Marse en is betrokken bij Frontex. Daarover zometeen dus meer in de werklunch na het NOS Journaal van 1 uur.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 45 jaar. En dat vieren we met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een Bosch Free Stofzuiger met 2200 Watt vermogen en wel 15 meter bereik. Nu van 179 voor 129 euro. En bij Expert kunt u al 45 jaar rekenen op de beste service. Expert begrijpt het. Een verhaal over een manager die nadenkt over inhoud en diepgang, misdaad en romantiek, rust en ontspanning.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 Bij Max. Steun goede doelen die zich inzetten voor de leesbevordering. Kijk op boekenbond.nl/slash zakelijk.